11 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Vier voorwaarden voor wetenschappelijk toponderzoek in Nederland. Verlangen, opoffering en lust op canvas, dat is weer eens heel wat anders. En prempijlt werk en voetballiefde bij het Polo Hotel in Wateringen. Nu het nieuws met Lieselot Thomassen.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 Verslavingsdeskundige Keith Bakker zegt dat hij in de gevangenis zwaar is mishandeld door mede In een uitzending van het tv-programma Profiel vertelt Bakker vanavond dat hij is aangevallen en dat hij het erg zwaar vindt in de gevangenis. De verslavingsdeskundige werd onlangs veroordeeld tot vijf jaar cel, wegens verkrachting en misbruik van een aantal vrouwelijke cliënten, en zit nu vast in de gevangenis van Lelystad. Tijdens zijn voorarrest zou Bakker ook door medegevangenen zijn mishandeld.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 Awb Verkeersinformatie. De ring A10 West richting Zaanstad. Daar is tussen Geuzenveld en Slotenmeer de linkerrijstrook dicht. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen de afrit en Dolder en de Uithof 4 kilometer. Daar zijn ze bezig met een gat in de weg. Bij de Uithof is de hoofdrijbaan dicht. En het verkeer richting Utrecht en Hilversum kan beter omrijden... Sorry, het verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Hilversum... over de A1 en de A27. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 meer weten over dementie? Bestel de folder over dementie van de Hersenstichting. Bel 070 302 4747.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 Nederlanders worden vaak getypeerd als koopmannen, dominees en topwetenschappers. Wat wij daarvoor in huis hebben, dat weet Robert Dijkgraaf... scheidend voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschap. En je Wijngaarden maakte een serie begeesterde schilderijen... onder de naam Ik vergeet jou nooit. Maar mevrouw Wijngaarden, goedemorgen. De meeste mensen zullen u kennen van de film Het Dagboek van Anne Frank... waarin u zo overtuigend Anne speelde, 1982 alweer. Ja, ja. Heeft u de vloer definitief verruild voor het schildersdoek? Uh, nee, niet definitief. Maar op een of andere manier ben ik alleen maar in mijn atelier... en eigenlijk niet meer voor de camera. Maar stel er komt iets, uh, zal ik nooit zeggen... ik doe het nooit meer per principe. Dus zo ligt het niet. Zometeen meer over de expositie van de schilderijen van je Peijgarden en de bijzondere plek waar ze te zien zijn. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Tom Tom gaat kaarten leveren aan het Amerikaanse Apple. Dat heeft de maker van navigatiesystemen vanmorgen bekendgemaakt. Taco Titulaar, woordvoerder van Tom Tom. Goedemorgen. Goedemorgen. Tom Tom heeft het al een tijdje moeilijk door onder andere concurrentie van navigatie op mobieltjes. Hoe belangrijk is deze stap voor Tom Tom? De stap is heel erg belangrijk voor ons. Uh, toen Tom Tom in 2008 uh, TeleAtlas overnam. De, de de maker van digitale kaarten kaart heeft ook aangekondigd dat wij ons wilden verbreden en verdiepen. Verbreden naar andere mogelijkheden om te navigeren. Niet alleen maar de portal navigatiekastjes, maar ook in, ingebouwd. Mag, mag ik u vragen de, de, de hoorn even bij uw mond te houden? Want ik denk dat u handsfree praat, of niet? Ja, nee ik ben wel niet handsfree, maar ik zal hem dichter bij mijn mond ja, houden. Ja, zo gaat beter. Ja, uh, dus, uh, dus we, we, hebben, we hebben toen aangekondigd dat wij uh, uh, ons wilden verbreden, verbreden met uh, uh, uh, ingebouwd te zijn met uh, autofabrikanten. Succesvol aankondigingen met Renault en Fiat en Mazda hebben dat bevestigd. Ja. Maar ook op de mobiele telefoon wilden wij aanwezig zijn en dat is tot voor kort uh, uh, nog maar nauwelijks gelukt. En nu dus wel? Ja, ja, Nou, er zijn in de wereld drie aanbieders van digitale kaarten. Je hebt, uh, je hebt Nokia, je hebt Google en je hebt TomTom. En er zijn in de wereld ook drie aanbiedingen van um, operating systemen voor mobiele telefoons. Je hebt Android, je hebt Windows en je hebt iOS, hè, het operating systeem van Apple. Yeah. Nou, Windows gebruikt Nokia-kaarten, Android gebruikt Google-kaarten... en tot, voor, eh, tot gisteren gebruikte iOS ook Google-kaarten. En die gaan nu TomTom-kaarten gebruiken? Ja, nu TomTom-kaarten Hoeveel betalen ze daarvoor? Ja, als je, als je een deal maakt met Apple, dan is dat een heel dik contract... en meer dan de helft van de pagina's gaat over wat je wel niet kan zeggen... en vooral over dat laatste... Wat Ai. Je niet dus, uh, U mag hela. het niet zeggen? Nee. Maar het was de moeite waard? Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, nee, dat is een vraag. Ja, nee, het is zeker de moeite waard. Ik begrijp dat deze dier dat die al een jaar geleden is beklonken. Waarom komt u er nu pas mee naar buiten? Nou... De... De, de, gesprek, de gesprekken zijn zeker al een hele tijd gaande. Um, uh, en er, er zijn twee fasen in, in, in zo'n deal. de eerste deal ga je over de, um, de, de, de, de voorwaarden. En het, het tweede gedeelte is dat men het ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Ja, en maar dat is nu. Gisteren is A echt aangekondigd dat men het daadwerkelijk gaat gebruiken. Ja, maar dat lijkt me koersgevoelige informatie. Uw, uw koers is ook flink omhoog gegaan vanmorgen. Mag je dat wel zo lang stilhouden? Nou, de regels zijn erg duidelijk erover. Kijk, je hoeft niet elk gesprek of elk contract dat je tekent... direct naar buiten te brengen... zolang jij uh, kan garanderen als bedrijf dat dat uh, binnen kamers blijft. En ik denk dat wij daar wel in geslaagd zijn. Ja, want het was wel een verrassing. Ja. Takel titulaar, dank u wel. Alsjeblieft. Robert Dijkgraaf, scheidend voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschap. Die vraagt zich af of typisch Nederlands toponderzoek bestaat. Hij zelf vertrekt naar Amerika. Dat kan echt helemaal niemand in Nederland ontgaan zijn Ik afgelopen Ik dacht dat hij maanden. al weg was. Ja, wij zeiden gisteren is hij nou nog niet weg. Nee. Maar binnenkort wel. Maar goed, hij vraagt zich af of typisch Nederlands toponderzoek bestaat. Sorry? Ik word straks het land uitgezet. Ja, vanmiddag nog. En dat is ter ere van zijn afscheid, van uw afscheid organiseert het ja. Museum Buur, Boerhaven vanavond een bijzondere thema-avond onder de titel Reuzen van de Lage Landen en de Toekomst van het Nederlandse Toponderzoek. We gaan dus met u praten over, bestaat dat Nederlands Toponderzoek en Nederlandse Toponderzoekers? Ik neem toch aan dat u uh, uzelf wel een topwetenschapper beschouwt, hè? Nou ja, ik, het leuke is natuurlijk van de, de Academie van Wetenschappen... waar ik de afgelopen jaren voorzitter van ben geweest... dat dat wel een, ja, een, een soort definitie is van wat, wat de goede wetenschappers in Nederland zijn. En dat kunt u uh, het toch nog niet zeggen. zelf zeggen. <laughs> nou, het... Uh, maar... Wat je natuurlijk ook wel ziet is van, uh, dat veel mensen die krijgen eerbewijzen... maar dat krijgen ze dan voor werk wat ze veel eerder hebben gedaan. Hè? Dus de echte topprestaties die worden op dit misschien wel... door hele anonieme onderzoekers uh, geleverd. En over 20 jaar uh, krijgen ze daar de erkenning voor. Uh, ik, ik denk ja. dat er uh, in het Nederland niet heel te veel, zeggen. veel. Nee, nee te ik zit er ja. nog even achter, U durft het niet te zeggen. Nee. Misschien nee. heeft u vroeger iets gedaan wa wa waardoor u nu <laughs> Precies, kunt zeggen: ik ben ja, topwetenschapper. Uh... topwetenschapper. <laughs> nou ja, u gaat nee. naar Pinsten. Dat lijkt me al genoeg zeggen. Toch? Nee, absoluut. En ja. ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik uh, vond het uh, ja. Je ziet in Nederland gelukkig uh, veel van dat toptalent rondlopen. Ja. Maar daar hebben we het zo over. Maar als u al uh, zo moeilijk doet over zeggen: ja, ik ben een topwetenschapper. Uh, ja. kan je nagaan hoe het in, met de rest van de Nederland gesteld is. Waarom zijn wij zo bescheiden? Ja, dat is natuurlijk wel. Ik uh, word volledig terecht uh, gewezen dat ik daar nu ook uh, inval. Maar ik, ik, ik heb als eens een keer inderdaad ook uh, een sessie gehad met studenten onlangs. En toen werd ook aan iemand die uh, drie studies deed. En, uh, en allemaal cum laude. En toen was er iemand van het bedrijfsleven die zei van, oh, dus jij bent een high potential. En toen begon die student ook van, nou, nee, volgens mij niet. En toen heb ik ook inderdaad maar even een interventie gepleegd van, als jij nu niet uh, <laughs> talentvol ja, ja, bent, dan, wat, zeg we. het gewoon. Uh, ja, maar, hoe, maar waar ligt dat aan? Dat zit in onze aard. Ik denk dat dat wel een van ons aard zitten. Nederland is natuurlijk verhoudingsgewijs een, een vlak land. Dat we zeggen we hebben niet heel veel structuren, hiërarchieën. Uh, nou ja, ik moet zeggen, dat vind ik ook vaak de grote kracht van Nederland. Het is namelijk eigenlijk heel toegankelijk. Mensen hebben go goede kansen. Uh, maar um, nou, je ziet het bijvoorbeeld aan onze universiteiten, die zijn allemaal ongeveer even goed. Hè? Terwijl als je in andere landen gaat, dan is er vaak één universiteit die met kop en schouders erbovenuit steekt. Het Nederlandse aard is een klein beetje om uh, toch uh, te gaan voor uh, een goede gemiddelde kwaliteit. En je ziet ook alle lijstjes waar het over de gemiddelde kwaliteit gaat. Mm -hmm. Daar scoren we heel hoog. <laughs> en je kan bijna zeggen, we zijn ook het langste volk hè, ter wereld. Uh, ja. Dat doen we ook omdat we het uh, gewoon gemiddeld allemaal zo lang ik, zijn. Ik ja. ga, volgens mij zag ik gisteren nog een lijstje waar we qua natuur kunnen zijn we nummer één van de wereld. Nummer één zelfs, ja. ja. ja en dat is. Uh, en dat schrijven we niet bepaald van de daken. En moet je even goed kijken wat er precies gemeten wordt. Daar precies wordt de, gaan we de, nuanceren. Ja, want er wordt inderdaad de, de kwaliteit per onderzoeker gemeten. En uh, die, die is in Nederland erg hoog. Als we kijken bijvoorbeeld uh, hoeveel uh, onderzoekers publiceren... dus hoeveel artikels schrijven ze nou? Zijn we tweede in de wereld? Hoe vaak worden die gelezen? Derde of vierde? Dat betekent van dat er bijna alle landen staan onder ons. Maar waar we het niet goed doen, is het aantal onderzoekers. En als je soms een beetje cynisch bent, kan je zeggen... van ja, als je die kraan maar ver genoeg afknijpt... Ja, dan heb je op een gegeven moment misschien nog maar uh, alleen één Nobelprijswinnaar in Nederland werken, en dan is de gemiddelde kwaliteit natuurlijk fantastisch, maar dat betekent toch dat je uh, uiteindelijk uh, niet een echte impact in de wetenschap nee. maakt. Noem noemt dus even wat, uh, gewoon even voor het beeld, wat, wat, ja. wat top onderzoek, wat top natuurkundigen. Uit Nederland. Of van dit moment. Want, want ik fietste bij mij door de buurt en dan zie ik wel Buis Ballot en Kamerling Onders. En denk ja. volgens mij horen die er allemaal bij. Die hoorden erbij. Dus ja. Maar dat, nou ja, Als je kijkt, als we wat langer aanleiden. Christian Huygens, natuurlijk natuurlijk de Gouden Eeuw. Dat was iemand die met eigen adem met Newton en Galileo genoemd worden. Uh, dan gaan we zo in de, in de 19e eeuw. krijgen we mensen als inderdaad Kamerling Onders. die de lage temperatuur ontdekte. Lorenz, die eigenlijk de tweede Nobelprijs voor Natuurkunde kreeg. Van der Waals, Zeeman. En ja, meer ja, en, en in toch deze tijd. Ik je daar uh, niet echt mee? Die mensen. Ik ken ze alleen maar van straatnamen. Nee, nou, en dat is al heel eer. wat. Uh, als je straatnaam hebt. <laughs> ja, oh, dat is al ja. heel wat. Als je een straatnaam hebt. En uh, soms als je de, de standbeelden zoekt. Uh, als je in, uh, in Engeland het uh, praalgraf. Want dat is het uh, van, van Newton bekijkt. Uh, ja, dat is fenomenaal. En uh, nou, Christian Huygens, dat is iemand. Die heeft al een plek, maar die heeft lang niet die. Uh, we hebben niet die soort uh, celebratie van, uh, ja, van dat soort... Ook weer die uh, bescheidenheid ja, ja. Ja. Maar u bent dus op zoek gegaan naar, naar typisch Nederlands toponderzoek. Nou, ja. We noemden net al een paar namen, ja. maar bestaat dat dus? Ja, ja en nee. Dus in eerste instantie is natuurlijk van de wetenschap is heel universeel. Dus je ziet de prestaties die Nederlanders leven... die zijn eigenlijk heel erg te vergelijken met wat in het buitenland gebeurt. En, maar dan kan je daarna, als je nog wat in detail gaat kijken... zie je wel een paar eigenschappen. Ik denk, één eigenschap wat je in Nederland ziet... is uh, dat Nederlanders altijd heel erg goed verbonden zijn met de rest van de wereld. Dus je ziet de kwaliteiten, en dat gaat al in de, in, in de Gouden eeuw want dan zie je dat die Nederlandse wetenschappers... eindeloos aan het corresponderen. Ja, eigenlijk had je het bijna een soort internet toen... want ze schreven twee of drie keer per dag een brief naar Parijs of Londen. Uh, altijd opengestaan voor buitenlanders, uh, buitenlandse invloeden... die naar Nederland kwamen... Uh, denk aan Descartes, die in die tijd uh, naar Nederland kwam. Maar Huygens zelf, die in Parijs ging werken. Maar dat is wel grappig. Wij vragen wat typisch Nederlands is. En dan zegt dus ze staan open voor mensen uit andere landen. Ja, verbindingen. Dat is ook wat je nu in de lijstjes ziet. Dat uh, Nederlanders opvallend vaak samenwerken met, uh, met uh, internationale collega's. Dat is echt een... Typisch een, Nederlands. Typische Nederlandse eigenschap. Ja, ja, ja, ja dat, dat is heel onderzoek. grappig. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, Het wordt zelfs gezegd over voetbal, toch? Kijk maar even naar Thijs. Die heeft er iets meer verstand van. De goede ja, Nederlandse maar... voetballen spelen in het buitenland. Ja, ja, waarom zijn we zo goed? Omdat we over de hele wereld spelen en trainers nou, over de hele wereld spelen. We zijn toegankelijk. Ja. De, de taal is. Uh, wij, in die zin vertegenwoordigt Nederland een beetje een soort twee culturen. Een beetje de anglo saksische cultuur land amerika maar ook de continentaal-Europese. Wat dat betreft hebben we een bijzondere invalshoek. Ik denk ook dat uh, Nederland is. We hebben ook een flinke uh, traditie. Een hele eigenwijze wijze persoon. Als dus je ziet van uh, wat leuk van wie zijn nou echt die grote wetenschappers geweest... dan zijn het toch altijd weer mensen die eigenlijk van niets, zich van niets aantrokken... en gewoon helemaal hun eigen weg volgden. En dan achteraf zeggen we van ja, wat absoluut briljant dat iemand dat deed. Ja. Uh, maar, uh... En een derde element, denk ik, wat mij ook opvalt als je naar die geschiedenissen kijkt... dat ze altijd een lange aanloop hebben genomen. Ik vond Het meest treffende voorbeeld vind ik Kamerling Onders... die dus in de eind 19e eeuw een laboratorium oprichtte... waar de koudste temperaturen op aarde werden bereikt... Toen hij daar kwam, begon hij niet met direct dat onderzoek te doen. Maar hij begon ook niet met een laboratorium te bouwen. Wat hij begon, hij begon een laboratoriumschool te bouwen. Dus hij begon mensen op te leiden. die uiteindelijk de apparaten konden maken. waarmee hij de proeven kon doen. en uiteindelijk al die prijzen kon winnen. Dus. Aha. Uh, we dat, nemen de tijd. We nemen de tijd, ja, 10, 20 jaar. Ja. Om, en daarna heb je zo'n voorsprong ja. dat je ook 10 jaar door kan. Dus ik heb even meegeschreven. Internationaal zijn we een buitengeoriënteerd. Niet hierarchisch grote bek hebben we. En we nemen de tijd. Daarom hebben we toponderzoekers. <laughs> uh, maar voor de rest is het niet zo heel goed gesteld. Als je kijkt naar investeringen in het onderwijs. Uh, ja. Even nog een kleine zijsprong. Er komen ja. verkiezingen aan. Bent u een beetje hoopvol gestemd als u kijkt naar de onderwijsplannen? Um. Ik denk iets hoopvoller dan twee jaar geleden. Kijk, we moeten natuurlijk zeggen van... het uh, economische tijd is sowieso nog slechter dan misschien twee jaar geleden. Dus uh, iedereen moet links en rechts bezuinigen. Maar als je nu kijkt naar de paar van de plannen die gepubliceerd zijn... van het CDA, die heeft nu gezegd van... ja, ook investeren in fundamenteel onderzoek. Een uh, aantal andere partijen noemen het. Uh, uh, zelfs de werkgevers, dus de bedrijven hebben nu aangegeven... dat ze daar, uh, als er iets moet gebeuren... dan moeten we daar uh, eigenlijk in onderwijs, in onderzoek investeren... Uh, maar het probleem eigenlijk keer op keer is geweest. Dat op een gegeven moment, uh, ja, niemand is er echt tegen. Maar wie is er nou zo voor dat je dat uiteindelijk koet gaat doorduwen? En daar denk ik, uh, uh, ja, als wetenschapper moet je dan toch een beetje scepticus zijn. En, uh, Kijken of het wel zover komt. Of het uiteindelijk je, je ben ver gade, komt. U woont volgens mij in het buitenland. Hoe kijkt ja. u naar het typisch Nederlands? Uh, ja, dat is... Ik, zoals ik nu hier weer ben, nou, eigenlijk lange tijd niet zijn geweest... en kijk dan bijvoorbeeld de tv, dan schrik ik van hoe laag het niveau is. Okay. En ja? Uh, ja, dan vind ik het ook zoveel, ja, ik noem dat dan decorumverlies. Ik vind dat mensen vaak heel uh, slecht woordgebruik hebben. Uh, elkaar afmaken op een manier. Misschien komt dat nu ook een beetje door de voetbalsfeer. Dat kan waar, waar woont ja, ja. u dan? Ik woon in Frankrijk. Okay. Ja, dat... En dat vind ik wel echt wel opvallend. Uh, dat ik denk, tjoe, wat is... Ja, sociaal gaat dan te ver. Maar ik denk, waar zijn de manieren? En wat voor voorbeeldfunctie? Volgens mij heeft de tv bijna een grotere voorbeeldfunctie... dan de ouders tegenwoordig. Dan denk ik, wat is dat voor de jeugd? Als ze dit zien, als ouderen al zo praten... en zo'n woordgebruik hebben... en zo korter de bocht. Uh, dus daar schrik ik wel een beetje van. Ja, ja. Daar zijn we dan weer niet trots op. <laughs> nou, en al onze toppers... Frankrijk, Amerika, <laughs> Thijs en ik blijven achter. Ja. Mooi is dat. Dit is de Radio 1 SportsZorger. Hoe zou die heten? You Are My Love Liverpool Express. De Radio 1 Sportzomerbus. In het Polenhotel in Wateringen verblijven op dit moment 360 Poolse uitzendkrachten, die allemaal in de buurt werken. Vanmorgen nam Prem een proef op de som... om te kijken hoe het met de voetballiefde bij de Polen is gesteld. Vanavond speelt Polen tegen Rusland tijdens DK. Prem, Goedemorgen opnieuw. Je was al eerder op deze zender te horen vanuit het Polen Hotel. Wat trof je daaraan? Nou, uh, een heleboel. Het, het, het grappige is, deze je zou denken: er zijn veel mensen, maar bijna niemand. Ze zijn allemaal aan het werk. Een viertal mensen die in ploegendienst zitten, die komen dan uh, hier naartoe. Maar wat ik ontzettend leuk vind, jullie spraken net over, uh, over uh, wetenschappers. Ja. Zeg de naam Fahrenheit je iets. Ja, dit is van de temperatuur, toch? Ja, dat is een pool. En Copernicus, de wiskundige, ook een pool. Oké. Okay. En wij, ja, wij zien Polen maar steeds alsof ze uh, verder niets kunnen. Ik, ik sta hier, het, het, grap, het grappige is, er zijn zoveel dingen. Er is een kok aan het werk en er wordt nu hier een heleboel lekker eten klaargemaakt. Ik sta met de eigenaar van uh, Groenflex, dat is Peter van Koppen. Peter, wat gebeurt er hier? Ze zijn op dit moment uh, de spaghetti aan het voorbereiden voor, voor het eten van vanavond. Ja, en uh, voor hoeveel man wordt er dan gekookt? Het er er hele hotel zit vol, uh, we zitten nu in het hoogseizoen, dus er wordt voor 360 mensen gekookt. Oké, okay. en dan uh, heb ik hier heel groot uh, uh, de voetbal. Speelt het ook? Moet je rekening houden dat mensen willen kijken vanavond naar voetbal? Ja, want uh, ze willen met z'n allen hier uh, in de centrale ruimte willen ze graag kijken naar de wedstrijd Polen-Rusland. En dat uh, is één groot feest hier natuurlijk. Mm. Nu ben je, wanneer ben je begonnen met dit uitzendbureau? Wij zijn begonnen in uh, 2003 met, uh, met niets en we hebben nu ruim 4000 mensen aan het werken. Oké, okay, en ik ben altijd geïnteresseerd in geld en cijfers. Wat was je omzet toen je begon? Wat is je omzet nu? In 2003 zijn we begonnen met 400.000 euro omzet en dat uh, zetten we nu per dag om. En dat was per jaar 400.000 omzet? 400.000 per, per jaar, ja. En dat zet je nu per dag om? Ja. Ja, we gaan uh, dit jaar ruim 100 miljoen euro omzetten. En nooit gehoord van crisis? Nee, wij, uh, wij groeien ondanks of misschien zelfs door de crisis... nemen klanten van ons geen vast personeel meer aan en uh, gaat men alles flexibel inhuren. Ja, maar luister, Polen spreken geen Nederlands. Hoe kunnen ze dan hier in de economie meedraaien? We hebben niet alleen maar Poolse mensen aan het werk... maar wij faciliteren wel uh, het volledige werk. En wij hebben ook een eigen opleidingscentrum... waarbij we mensen uh, de Nederlandse taal uh, bieden. Oké, okay, Peter, jij bent het kind van een tuinder. Ja, ik ben de zoon van een tuinder, ja. Oké, okay, kan je me dan uitleggen waarom in het Westland... want die Rotterdamse wethouder die had de wetenschap afgesloten... dat er veel Nederlanders aan het werk zouden komen. Wat gaat daarmee gebeuren? Nou, hij gaat die weddenschap waarschijnlijk niet, uh, niet winnen. Um, wat ik wel vind is, uh, <coughs> het is niet alleen de Poolse mensen die hier het werk komen doen. Wij willen net zo goed de Nederlanders die het werk zouden kunnen doen, maar die willen het werk niet doen. Waarom niet? Omdat het verschil tussen uitkering en werken te klein is. Ja. En dan probeer je nu, want ik, wat ik maar steeds niet snap... je groeit als kool, er is crisis, de agro-industrie... hier in het Westland kan niet zonder die Polen. Uh, wat zou dan nou gebeuren? Uh, nou, laat me maar een politiek incorrecte vraag stellen. De PVV die wil dat al die mensen eigenlijk hier moeten zijn. Wat gebeurt er dan met die economie hier? Nou, De economie draait, zeker in het Westland... die draait op de Poolse medewerkers die hier het werk willen doen... wat de Nederlanders niet kunnen of willen doen. En als ze weg zouden gaan? Nou, dan zouden we een groot probleem hebben. Dan zou het werk niet meer gedaan kunnen worden. En je, je hebt uh, ook in Polen een uitzendbureau gestart nu? Ja, wij hebben in Polen nu uh, uh, ruim 250 mensen aan het werk. Uh, als vakkenvullers in de supermarkten. Pardon? Onder andere als vakkenvullers in de supermarkten... proberen wij Poolse mensen ook daarvan een flexibele baan te voorzien. Maar waarom, waarom ben je uitzendbureau? In Polen bedoel mensen tekort. Je gaat toch je wat vakkenvuller? Nee, maar... Uh, wij zoeken een, uh, uh, een match tussen vraag en aanbod. En wij zijn een aanvulling op flexibele arbeidsbehoeften, waar ook ter wereld. Ja. Nu is de Poolse economie die draait als een tierenleer. Die is de uh, allireen die uh, kwam laatst met de cijfers. En Polen is de sterke man in Europa. Die hebben nog 3-4% groei. Uh, uh, merken dat Polen nog steeds hier naartoe willen komen? Of ben je bang dat ze straks zeggen we blijven in Polen? Nou, het verschil tussen de lonen in Polen en Nederland is nog uh, zo groot. Hè? Een, een, een gemiddelde Poolse medewerker verdient 2 euro per uur als basisloon. Terwijl men hier bijna 10 euro verdient. Dus uh, men wil nog graag hier uh, een aantal jaren komen werken. Als we even doorlopen. Daar, waarom heb je dit hotel? Want dit is gewoon een kantoorgebouw. Ik zie hier. Uh, spreek jij Nederlands? So Wat? Uh, Wat do you think it will be tonight, Polen against Russia? 1-0. Uh, are, uh, are you a dreamer? Ja. Hij denkt dat het 1-0 e wordt voor Polen. Uh, ik, ik denk dat, ze, ze, ze Leeft die wedstrijd Polen-Rusland heel erg? Ja, heel erg. Ze gaan vanavond hier met z'n allen gaan ze, gaan ze voetbal kijken. Oké, okay. uh, kan je me nog wat uitleggen? Uh, ik, uh, ik probeer steeds uit te zoeken uh, uh, in dit Europese eenwording. Jij bent een, een tuinderszoon, we kennen die als een beetje, maar ik zeggen, conservatieve mensen en alles. Hoe kan het dat jullie toch weer zo internationaal denken? Nou, wij willen graag dat uh, het werk wordt gedaan, dat de economie hier, uh, uh, wordt, uh, wordt, het werk wordt uitgevoerd door, en dat de, de economie hier goed blijft draaien. Ja, maar goed, dat kan je ook zeggen. Je hebt een verplichting tegenover die Nederlandse medemens... dat je ze een beetje schop onder kont geeft en aan het werk zet. Kom op Peter, dat kan je wel. We hebben een samenwerking met de gemeente Rotterdam, met Marco Florijn. Het, ik wil graag dat hij de weddenschap wint die hij met Nieuwsuur is aangegaan... dat hij 2000 Rotterdamse werkelozen aan het werk krijgt. En, en er zijn ook genoeg mensen die willen werken en die gaan we ook aan het werk zetten. Ja. Um, trouwens, in Den Haag, dat is wel interessant, is tot half uh, november de, de expositie Polen onze buren te zien. Uh, stuur je dan ook uh, een heleboel Nederlanders daar naartoe? Nee, dat laten we niet zien. Dat, uh, daar hebben wij niet zoveel mee. Oké, okay. nu uh, vanavond spelen ze tegen uh, Rusland. Als ze verliezen, wat gebeurt er dan hier? Nou, dan zal er hier een treurige stemming uh, ontstaan. Dan zullen de mensen eerder naar bed gaan. En als ze, als ze winnen, zullen ze hier nog een feestje bouwen. En nu nog even over het alcoholgebruik onder de Polen. Ik heb geen moeite daarmee, maar een heleboel mensen zeggen... ja, dat zijn constante dronkenlappen die zich klemzuipen. Nou, je ziet het hier. Mensen komen, het zijn serieuze mensen die komen hier naartoe om te werken. Die drinken bijna niet, maar het, zoals, zoals jij en ik zullen ook wel eens wat drinken. Maar zij, zo zij, zullen zij ook uh, hun, uh, op een normale manier een biertje drinken. Jij gaat vaak naar Polen. Uh, hoe is de mentaliteit, daar hoe is de sfeer in dat land? Het is uh, positief. Uh, de economie draait daar nog goed... Uh, en het is een land uh, die, die sterk aan het groeien is. En daar profiteren wij van mee. En ga je ook naar de voetbal gaan kijken? Want je bent een voetbalfan. Ik ga toevallig uh, dit weekend gaan wij naar Polen toe. En omdat wij heel erg pools georiënteerd zijn... gaan wij met een groep klanten op een scherm in Krakau gaan we voetbal kijken. Okay, je breedt uit, behalve in de agro-industrie. Ik hoorde net, een, maar, maar mag ik dat vertellen? dat? Uh... Uh, je gaat voor Heineken ook mensen leveren? Ja, we leveren bij het distributiecentrum van Heineken leveren mensen... bij Bakken Hillegom, bij Heerema, bij Jumbo... bij uh, allemaal mooie toonaangevende bedrijven in Nederland... zijn we nu mensen aan het leveren. En jullie leveren ook kamermeisjes en dergelijke, zag ik. We leveren kamermeisjes, we leveren schoonmaakmeisjes... schoonmaakdames. in vakantieparken... we leveren uh, automonteurs, uh, lassers van alles. Maar waar moeten waar moet Nederlanders dan gaan werken? Bij ja. de omroep, ze kunnen niet allemaal naar Radio 1 gaan, hoor. Nee, wij zijn geen Pools uitzendbureau. Wij zijn een aanvulling op de flexibele arbeidsbehoeften. En wij hebben geen voorkeur voor nationaliteit of voor afkomst. Dus als er Nederlanders zijn die ditzelfde werk willen doen... dan kan ik, wil ik ze net zo lief hebben. Thijs, weet je wat ik ga doen? Ik ga zo meteen uh, vanmiddag kijken in de kas... waar wat mensen aan het werk zijn voor Albert Heijn, hè? Ja, we zijn een grote orde voor Albert Heijn aan het draaien. Nou, daar ga ik vanmiddag naartoe. En willen denk denken dat er nog Nederlanders zijn... die dit werk willen doen? Vrees van niet, Prem. Ja, nou, wat moet er worden van ons land? Het verkiezingen maar 12 september. Brem, dankjewel. Wij spreken dankjewel. jou morgen weer. En nu weer het nieuws met Lieselot Thomassen. Nederlanders hebben vorig jaar vaker gepint dan ooit. In 2011 werd bijna 2,3 miljard keer met pin betaald... tegen 2,15 miljard in 2010. Totale pinomzet steeg ook van 81 naar 83 miljard. Tegelijkertijd wordt er steeds minder contant afgerekend. Het CDA-bestuur bood Kamerlid Koppenjan de 19e plaats... op de conceptkandidatenlijst aan, maar dat vond hij te laag. Hij had er graag nog een keer voluit voor willen gaan... maar dan moet het CDA ook overtuigend voor mij kiezen, zo zei hij. Het CDA staat in de peilingen op 13 zetels. Behalve Koppenjan keren onder andere Ormel en Koopmans niet terug. Het aandeel TomTom -tom staat op flinke winst op de beurs... nu het bedrijf in zee gaat met het Amerikaanse Apple. De winst van het aandeel schommelt al de hele ochtend tussen 12 en 13 procent... Tom, Tom gaat kaarten leveren voor Apple, zo heeft de maker van navigatiesystemen bekendgemaakt. Hoeveel Apple daarvoor gaat betalen is niet duidelijk. En het Jemenitische regeringsleger zegt dat het een belangrijke stad in het zuiden heeft heroverd op al Qaeda. Bij de gevechten in de stad jaar zijn volgens het ministerie van Defensie zeker 24 doden gevallen. De meeste al qaeda strijders Het leger zou vanochtend de stad zijn binnengetrokken. Na enkele uren van felle gevechten sloegen de militanten op de vlucht, zegt een legerwoordvoerder. En dat is nieuws op dit moment. Awb Verkeersinformatie. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht zijn ze nog steeds bezig met de weg. Tussen de afrit en Dolder en de Uithof staat daardoor 5 kilometer... en vanaf de Uithof is de hoofdrijbaan dicht. Het verkeer richting Utrecht kan beter rijden via Hilversum over de A1 en de A27. Dit is de Radio 1 Sportzomer En we praten zo over een bijzondere show met daarin bijzondere schilderijen van Jip Wijngaarden. En hebt u op onze site radio1.nl al uw favoriete sportmoment uitgekozen? Jaap Jansen wel, u hoort zometeen zijn verhaal. Simone, Simone. Je ziet me nooit staan. Simone, Simone. Altijd in het rood gekleed, ik wil met haar een date. Ze heet Simone. It's time Doei de groep De Kick met Simone. En dat komt van een nieuwe debuut-album. Een uh, springleven debuut-album is natuurlijk altijd nieuw. Dus dat was een beetje een overbodige opmerking. <laughs> Misschien was hij al maanden uit. Dat, dat kan weer kund. wel. Ja. Ja. En ik heb hem thuis en het is heel leuk als je de cd koopt. Je betaalt 5 euro extra, dan krijg je de, de vinylplaat erbij. Oh. en dus kan je die nog draaien dan ja, ook? Ja, ja, ja, als je een pick-up hebt. Ja, die heb je nog bedoel Ja, ik... die heb ik nog. Ja, mooi. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, we gaan verder. Nieuws dan, een anti-demonstratiewet en stromende regen. Het wordt Russen die willen demonstreren niet makkelijk gemaakt vandaag. Nou, en ondanks die obstakels zijn vandaag duizenden mensen in Be Moskou bijeengekomen... om te protesteren tegen president Poetin. Correspondent Geert groot Koorkamp is erbij. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Morgen nog net. Ja, Duizenden mensen zijn aanwezig, maar ja, er werden er tienduizenden verwacht. Dus het valt een beetje tegen. Nou, dat zouden jullie zeggen. Het is, uh, het, is, het is heel moeilijk om in te schatten hoeveel mensen op dit moment zijn. Want uh, ze moeten eerst een uh, kilometer of drie hier door het centrum van Moskou lopen. Dat is nu aan de gang. En dat gaat via nogal nauwe straatjes. Het is eigenlijk heel moeilijk om een, een goed overzicht te krijgen van hoeveel mensen er eigenlijk zijn. En straks uh, dan komen ze allemaal samen op één locatie waar dan uh, uh, een paar uur lang uh, een, een bijeenkomst wordt gehouden. Met veel speeches, toespraken, uh, schanderen enzovoort, enzovoort. Dit dat we dan... Echt een, uh, een beeld hebben van hoeveel mensen er uh, uiteindelijk bij zullen zijn. Want veel mensen die lopen niet die hele project, maar die komen gewoon rechtstreeks naar die, uh, naar die bijeenkomst. En ondanks die stromende regen, hoe is de sfeer onder de demonstranten? Nou, de regen is inmiddels weer opgehouden, dus uh, er is weer een zonnetje doorgekomen. Uh, Ik weet niet of we daar in het symboliek uh, in moeten zien. Maar in ieder geval, dat heeft uh, de stemming wel aanzienlijk uh, bevorderd. Mm -hmm. Het is hier nog heel ontspannen en heel rustig. Misschien wat uh, hoor of achtergrond, uh, er wordt gescandeerd. Uh, de politie is uh, massaal aanwezig, maar het is vooral politie in uh, witte overhemden. En niet zozeer in zware wapenrusting. Misschien dat die verderop verderop dus nog tegen zullen komen. Volgens uh, ja, wat de kant van de politie betreft en de kant van de demonstranten. Iedereen zijn best om het eh, niet al enig het dus te laten komen. Ja. Het gaat natuurlijk allemaal om die anti-demonstratiewet eh, die er aankomt. Enorme boetes voor demonstreren zou je kunnen krijgen. En, en zonder vergunning demonstreren wordt ook strafbaar. Um, heb je het idee dat dit nog wat uithaalt, deze demonstratie? Nou, dit is uh, niet de eerste demonstratie en het zal zeker niet de laatste zijn. Um... Kijk, alles wat er gebeurt, ook die, die, die demonstratiewet, is voor veel mensen ook weer aanleiding geweest om vandaag te komen om te demonstreren. Omdat mensen het gevoel hebben dat langzamerhand uh, ja, de, de, de democratie, hoe de dat nog van overheid, in het land, uh, verder wordt af, afgebroken. En het blijft toch op een gegeven moment niet zo heel veel meer, veel meer over dan de straat om je mening kenbaar te maken. In de media staat moeilijk op televisie, staat moeilijk op parlementen, staat moeilijk. Dus uh, ja, of het nou uiteindelijk wordt uithalen, of niet mensen zien dit als een soort laatste middel om... Uh, om te laten weten wat ze van de zaak vinden. Ja, nou ja, de, de, inmiddels be, bemoeit de hele wereld zich mee. Amerika heeft ook al gezegd dat ze zich enorme zorgen maakt over wat er daar gebeurt. Je hebt vast met demonstranten gesproken. Voelen zich die daardoor een beetje gesterkt? Nou, ik heb het gevoel dat ze het toch zelf moeten doen van het buitenland. Van het buitenland zullen ze niet zo heel veel verwachten. Ze weten natuurlijk dat... Dat laten we zeggen, Europa uh, Russisch energie uh, nodig heeft, uh, Russisch olie en Russisch gas. Uh, dus dat is een omstandigheid die er altijd toe zal leiden dat, uh, ja, dat toch met een bepaalde blik naar uh, de gebeurtenissen in Rusland zal worden gekeken. En uh, heeft kritiek, maar die kritiek gaat dan uh, ja, niet verder dan wat we bijvoorbeeld op de laatste uh, Rusland-Europa-top hebben gezien. Uh, dat is een agendapunt wat steeds weer terugkomt en daar is iedereen een beetje aan uh, gewend, de Russen. Ja. Je moet het zelf doen. Nou bestond onder de leden van de oppositie die vandaag demonstreren ook de vrees dat de politie heel hard zou ingrijpen. Heb je het idee dat dat nog gaat gebeuren? Nou ja, wat ik zei is tot nu toe heel erg ontspannen. Heel veel politie op de been, straten rondom deze demonstratie zijn helemaal af. Er hangt voortdurend een helikopter hierboven. Dat voorspelt misschien niet zo goed, het is wat onheilspellend. Maar ja... Er is geen politie op dit moment in zicht die in zware waterrusting is. Wat bij vroege demonstraties vaak wel zowat was. En wat toen uh, ook vaak voor een grote spanning zorgde. Nu is dat er niet. Uh, en is er geen enkele reden om aan te nemen dat het ook uh, onlustig zal uitdraaien. Goed, er wordt verder gedemonstreerd daar met een zonnetje inmiddels in Moskou. Geert Grote-Koerkamp, dankjewel. Het nieuws zijn binnen en buitenland, met EK voetbal, Wimbledon, de, de Tour de Frans en de Olympische Spelen. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. de Radio 1, sportzomer van 2012. Morgen opent Prinses Maxima de nieuwe expositieruimte van de oude school in Elburg. En de eerste tentoonstelling die daar te zien is, is de schilderijenexpositie Ik vergeet jou nooit van Jip Wijngaarde. En dan zullen veel mensen denken, Jip Wijngaarde, dat was toch een actrice? Ja, dat was, ja. Nou ja, was... Ja, ik heb Anne Frank gespeeld. Uh, hoeveel jaar geleden is het? Uh... 1982, zei we ja. net, geloof ik. Ja. Dus 30 jaar geleden? 30 jaar geleden. Kijk, daarvoor was ik nooit. Uh, ik wilde nooit actrice worden. Ik wilde naar de kunstacademie. En uh, ik heb dit vooral gedaan in die tijd. Uh, omdat ik het nodig vond en goed vond. Je had toen Jan Maat. en uh, er waren toen wat extreemrechtse geluiden. En ik vond het goed dat daar aandacht aan werd besteed. En daarom heb ik eigenlijk, tenminste, dat was het idee van mijn vader... dat ik die brief moest schrijven om een auditie te doen. Want u was toen ook heel jong nog. Ja, ik was toen heel jong, ja. Maar ik deed het omdat ik vond dat het nodig was. Dat was goed. Ja. En niet omdat ik nou zo graag wilde spelen of een actrice wilde worden. En toen kon ik spelen. Dat, dat wil ik best wel toegeven. Ik weet niet... Ik ik denk dat ik een topactrice is. Ja, wat nu een topactrice is dan de vraag. Ja. Nee, <laughs> maar nou, ik uh, heb toch jarenlang, uh, elk jaar heb ik ongeveer heb ik het, het toneelstuk gekeken op televisie dan. Ja, daar kwam het, ja. Dat is, zit helemaal, daar ben ik mee opgegroeid. Ja, dat is waar, dat hoor ik van velen. Ja. Ja. En het is juist vandaag, 70 jaar geleden, dat het dagboek van Anne Frank is begonnen, hè? Ja, ze is vandaag jarig, dus geboren vandaag. Ze zou 83 nu zijn geweest. En ze heeft op haar dertiende verjaardag het dagboek gekregen... en is begonnen te schrijven. Ja, dat is ook wel weer bijzonder dat u dan juist vandaag hier bent. Ja ja, ja, ja. Maar u bent hier vooral om te praten over uh, schilderijen in de Shul in Elburg. Misschien eerst even die plek. Wat is dat voor een plek? Nou, dat is dus de Shul, uh, het gebedshuis, de synagoge. De Shul is jiddisch voor synagoge. En er was daar een, een mooie gemeente. En door de Tweede Wereldoorlog zijn die allemaal weggehaald. Er zijn nog een paar teruggekomen, die zijn dan bij Alia gemaakt naar Israël. Dus er is niemand meer. Dus die shul staat al jaren leeg. Hij is uh, opgekocht door de gemeente en gebruikt voor kerkkoren. Maar dat is natuurlijk, blijft een gat in zo'n dorpje. Het is een kleine vesting en daar staat die shul. Want die is altijd onderhouden, maar nauwelijks gebruikt. Ja, ja nauwelijks gebruikt en matig onderhouden. En uh, Dus er zijn uh, vrijwilligers, en dat is echt ook prachtig daar... want er zijn zoveel vrijwilligers met verschillende achtergronden die uh, zich daarvoor hebben ingezet dat die sjoel uh, toch weer een functie krijgt. En het is nu een heel mooi museum geworden. Het is het tweede, jo tweede Joodse museum in Nederland. Klein museumtjes. Ze hebben ook een award gehad. Okay. De Mont Blanc Award. En als je daar binnenkomt, het is, uh, het is zo mooi. Het is heel fris. Het is uh, ontzettend topkwaliteit. Alles is even mooi, ook esthetisch gezien. En je komt binnen, je zit toch echt in een sjoel. Je zit echt in die Joodse oude gebruiken, de bima's nagemaakt... En en het is uh, een verhalenmuseum. Je kunt de verhalen lezen van de mensen die daar hebben gewoond en geleefd. Maar ook, uh, je leert heel veel. Het is dus heel educatief. Ja. En het is heel erg laagdrempelig. En toch word je echt meegenomen naar die, die verloren tijd. Die wereld die er niet meer is. Nee, maar niet per se naar de oorlog. Nou, nee, niet per se. Maar toch, het is wel daar abrupt opgehouden. Dus, dus dat voel je uh, wel als ja, je daar je bent. Ja, je voelt dat wel heel erg. Dat en, we... en hoe is het dan om daar te exposeren voor u? Nou, ik... Voor mij is het ja, bijzonder. Ik zit in het comité van aanbeveling, was ik voor gevraagd. En daar heb ik ook direct ja op gezegd. Omdat ik op mijn manier mijn steentje bij wil dragen... dat deze mensen niet vergeten worden. Kijk, ik, ik ben gelovig. Door mijn geloof is dit ook mijn volk. Zoals Ruud dat zegt in de Bijbel. En uh, zij zijn er niet meer. En als ik daar iets aan kan doen om men aan te herinneren... Uh, ja, wie dat waren, dan, dan voelt dat ook als een, uh, iets heel moois dat ik dat kan doen. Ja. Een beetje ik, als een opdracht, klinkt het bijna. Ja, zo, zo voel ik het ook weer niet. Maar er zit wel iets bijzonders in. Eerlijk gezegd, inderdaad, als je mijn leven ziet, het Anne Frank. Ik heb zelf ja, bijvoorbeeld het dagboek van Anne Frank. Toen ik, jaar of negen, heb ik dat gevonden. We, wonen toen, we komen uit Amsterdam, maar we woonden toen een boerderij in Putten. Heb ik tussen de spouwmuren... Uh, van de boerderij in Putten die we gingen verbouwen, heb ik een van de eerste drukken van het dagboek van Anne Frank gevonden. Ja. En dat was toen mijn bijbeltje. Wij geloofden zelf niks. En, en nou ja, daarna kreeg ik die rol van Anne Frank. En het, het, heeft wel, het loopt wel als een soort rode draad door mijn ja. leven heen om een stem te zijn of iets te doen voor die grote gapende wond in onze geschiedenis. Ja, want de motivatie om dit te doen, deze, deze schilderijen te stellen, daar is bijna hetzelfde als de motivatie om Anne Frank te spelen. Ja. Als ik goed luister. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Ik vergeet jou nooit, is de naam van de uh, tentoonstelling. Ja. En wie is jou dan? Nou, in dit geval is het Joodse volk. Dat loopt een beetje als rode draad door mijn schilderijen heen. Uh, als je de Bijbel leest, dan herhaalt de eeuwige zich heel vaak in een belofte... naar het Joodse volk, maar naar ieder mens toe dat hij trouw is en liefdevol. En aan de andere kant, zie je vooral in de Bijbel... dan het Joodsvol wat zegt, uh, hij, God heeft mij vergeten, heeft mij verlaten. En daar komt deze Bijbeltekst ook uit. Het is een tekst uit de Bijbel waar God zegt... ja, kan een vrouw haar kind vergeten dat ze heeft gebaard? En zelfs al kan zij dat, ik vergeet jou nooit. Nee. Hoe is dat nou, te zien op de schilderijen? Nou, dat komt bijvoorbeeld, ik heb één doek gemaakt... wat dan merendeels geïnspireerd op het hooglied. Want ik, ik trek het een beetje door dat ik vergeet jou nooit... als een liefdesverklaring. Hè. Maar in het begin zitten er een paar schilderijen... die gaan echt over de Shoah. En dan zie je bijvoorbeeld een, een groep gedeporteerden lopen. We hebben er hier vijf liggen. Is dat ja, deze? Ja, dat is deze, ja. Misschien kan Robert Dijk graag vertellen wat hij ziet. Ja. Hij ja, je ziet uh, inderdaad uh, me mensen die gedeporteerd worden... sombere gestaltes, maar ze lopen... Uh, het is een donkere kleur geschilderd, maar ze lopen een prachtige gele baan. Een, ja, toch door een soort sterrenhemel, Joodse sterrenhemel. Ja. En ik moet direct zeggen dat ik dat heel bijzonder vind aan de schilderijen: dat ze toch een enorme sprekende kleuren hebben. Zeg maar. ja. Dus het, het spat echt uh, hier uh, van het doek, maar ook hier van deze kaart op tafel af. Ja, ja er zit altijd. Ik bedoel, En de nacht geef ik weer. Maar ook toch altijd met een doorkijkje naar hoop. Bijvoorbeeld in dit schilderij. Uh, de Duitsers die noemden de Joden Luftmenschen. Dat betekent eigenlijk een niks nut of iemand zonder patrie. Maar toen zij natuurlijk in Auschwitz aankwamen... en werden vergast en verbrand en daarna als rookdeeltjes door de lucht dwaalden... werd dat Luftmenschen heel plastisch. Hè? Dus dat is een beetje ook deze mensen lopen hier... al of ze in de hemel, naar de hemel lopen. Maar er loopt ook iemand tussen met een taliet, een gebedsjaal. Hij is verborgen. Zij herkennen hem niet en hij heeft zijn gezicht verborgen. En ik zeg dan, is het de Messias? Wie je dan ook denkt, welke Messias hè, je het over hebt, dat laat ik open. Onder, eh, op dit schilderij, onder de donkere wolken, staat de naam van God. En boven de donkere wolken zie je een kandelaar met licht. Dus ik zet eigenlijk, deze mensen in die nacht hebben dat niet gezien. Maar ik plaats er toch hoop bij. Als, je, als, je, als u dit schildert, dan, ja. uh, want dit klinkt allemaal heel zwaar... Ja. Zit je dan te huilen of te lachen? Of ergens het dus er in? Nou, niet de hele tijd, uh, zou ik maar zeggen. Maar, uh, als niet je de het... hele tijd te huilen? Nee, en ook niet de hele tijd te lachen. Maar het is meer als je het beeld krijgt. Als het begint, als de schetsen begint. Wat ik soms wel, als ik heb zitten tekenen... vooral die gedeporteerden staan eigenlijk op veel schilderijen. Niet bij deze expositie, maar bij vorige. En dan tekende ik zo'n vrouwtje met een gebogen uh, schouders... een oud vrouwtje, zonder schoenen dan deed dat zo'n pijn in mijn hart. Want ik zie die mensen, ik, die, die, die, die, dan zie ik die treinreis voor me, zonder eten, drinken, uh, waar moet je naar de wc gaan... en je, je, je bent verloren, je, je komt in Auschwitz, je gaat naar Dachau, Sobibor. Dus u staat dan echt huilend te schilderen? Ja, er zijn momenten, nou, dan hou ik op als ik moet huilen... maar er zijn zeker momenten voor oh, als je begint om, om dit beeld... het gaat door jou heen. Dus je, je ziet het eerst zeg maar de contour in een soort geloof... als artiest, als kunstenaar. Je ziet iets wat nog niet bestaat... en dan wordt het geboren door jouw handen heen. Oh ja. Dus dat kan je niet on, onbevangen. Nee. Nog één nee. andere, heel kort. Die is een stuk vrolijker. Daar zien we twee mensen zoenen. Ja, dat heet de kus. Het is liefde en trouw kussen elkaar. Het is een, uh, twee dingen die bij elkaar komen. Het gaat over een psalm. Die, die zegt dus liefde en trouw kussen elkaar. En er is iets wat samenkomt... waardoor er daarna een nieuw begin ontstaat. Een nieuwe wereld. En aan de achtergrond... Daar is de Olijfberg. Ja, ja. Ja. Ja. En daar, is, daar zijn dus duizenden graven. De Olijfberg ligt in het oosten van Jeruzalem. Ook weer en, graven. En dat ja. zijn weer graven. <laughs> ja. Maar tijdens die graven gaan open, volgens Zacharia, dat is een profeet, en die zegt uh, als het de tijd is dat de Messias zijn voet op die Olijfberg zet. En dat is het moment, eigenlijk als trouw en, en onze liefde naar hem één el, woorden elkaar kussen. En dat dan is dus er uiteindelijk... een moment dat die graven open gaan. En dat volgens. is een vrolijk schilderij dan. Ja, maar die, dat moet zit... het nog worden. Nou, nee, dat is het, <laughs> dat maar is er zit altijd wel een bemol in. Ik, uh, een dissonant zit daarin. Ja. Ik ben niet zo luchtig, maar daar heb je toch weer andere mensen ja. voor. Te ja. zien in de Sjoel Elburg vanaf? Uh, morgen wordt de opening met dus Maxima... en het publiek vanaf de 14e tot en met 20 oktober. Hello, innocence. Though it seems like we've been friends for years. And I'm finishing... soon. Sure. Over it, Jamie Callum. De Radio 1, Sportzomer jukebox. Iedere dag kiest een luisteraar zijn meest bijzondere sportmoment... via de website radio1.nl. Vandaag ben ik met Jaap Jansen. Tegenwoordig is hij accountmanager, maar in 1974 was hij 21... en keek hij het WK-voetbal tijdens het uitvoeren van zijn militaire dienstplecht. Behalve de finale, Nederland-Duitsland, die keek hij thuis. Jaap Jansen, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zat u toen helemaal oranje geschminkt en met allerlei ratels op de bank? Nou, toen nog niet. Nee? Uh, We zijn van te koop, denk ik. Dat, dat was toen niet zo, hè? Nee, niet zo heftig. Ik weet het eigenlijk helemaal niet, natuurlijk. Toen, toen, toen was ik <tus> nog wel uh, uh, nul, om precies te zijn. Nee, ja. nog, nog net in de buik. Maar was er helemaal niks van dat alles? Helemaal geen oranje schmink? Nee, dat, dat, dat, dat was echt niet uh, zoals tegenwoordig. Nee. Het, leefde, het leefde wel. Nee, maar, maar u zat daar in, in uw eentje op de bank of met vrienden? Nee, nee, nee, absoluut niet. Uh, in ieder geval in militaire dienst, zelfs uh, met uh, de collega militairen en thuis uh, met familie en vrienden. Ja, dus thuis met familie en vrienden en dan ja. zaten jullie daar helemaal op te laden voor de wedstrijd. En wat verwachten jullie dus ervan? Ja, nou ja, met het uh, hele voorgebeuren natuurlijk, met name de uh, ultieme overwinning op uh, Brazilië, uh, waren we onverslaanbaar. En dat bleek ook wel uh, in uh, het begin van uh, zeg maar de finale, uh, solo van Johan Cruijff, heel dominant voetbal. En binnen, vijf, of binnen minuut stonden we op 1-0. En uh, nou ja, die 1-1 van Duitsland, daar dachten we nog wel overheen te komen. Maar toen kwam uiteindelijk Kert Muller met uh, die ene bal, en die ene bal daar hebben we het nog over. Ik zie Robert Dijkgraaf ook, een beetje zijn hoofd schudden. Weet ja, het u het nog goed? Dat je weer naar buiten liep, zeg maar. Ik stond ergens tussen de portieken bij de bal te stuiteren. Zeg maar. En niet, u zat niet te kijken? Nou nee, maar daarna, dat gevoel daarna. Ik denk dat dat de mensen meer indruk maakte dan die wedstrijd zelf. Ja. Wat ja, was het gevoel? Totaal verloren, wanhopig? Nou, weer terug bij af, denk ik. Hè? Ja. Dat was het gevoel. Ja. De vraag is natuurlijk een beetje, uh, uh, Jaap Jansen, wilt u het nog wel horen, het fragment? Hoor wel, maar zie niet meer. Nee, nee kunt u echt niet meer aanzien? Nee, ik heb, het, uh, ik heb het één keer gezien. Dat was ten tijde van het finale. En daarna is het nog heel vaak herhaald op televisie. En heb ik altijd mijn hoofd gekeerd. En dat zal ik ook blijven doen. Maar horen wil ik dat wel. Nou, zet de radio dan nog even iets harder. Misschien werkt het therapeutisch. Ik weet het niet. Het doorslaggevende fragment van 1974. De goal van Mulder. Bonhoff Bonho heeft die bal met voorzicht uh, Arie Haan. Dan gaat hij voorbij. Gaat hij daar voorbij. Komt de voorzicht. Kerstmuller erbij. De en die schiet door de goal. Ja! Oh, verschrikkelijk! Oh, een doelpunt Muller. Oh, wat ging dat makkelijk. Zo makkelijk gingen die Duitsers daar door. Die verdediging van die Nederlanders heen. Arie Haan werd voorbij gelopen. Er kwam een paas in het gat. En er was geen Nederlander die erin schreef. greep. Die houdt het niet voor mogelijk. Robert Dijk heeft die... Uh, je hoopt ja. misschien altijd dat, dat de, uh, als je het nog een keer afdraait... dat het dan wel goed afloopt. Hè? Ja, maar, <laughs> ja, ja, ja. maar hoe is dus het? Je moet met... dat maar eens een keer doen. Gewoon. Ik ben heel benieuwd hoe het nu, nu, met, nu met meneer Jansen is. Gaat ja. het nog? Jawel hoor. Maar het klinkt weer even erg als toen. En toch is dit uw, uw hoogtepunt in, in de sport. Of uw, nou ja, uw meest indrukwekkende moment. Ja, het is uh, met name natuurlijk door die overwinning op Brazilië. Dat was zeg maar de onoverwinnelijke. Ja, Dan zou je in principe zeggen dat moet je iedereen aankunnen. En dat zag er ook wel naar uit. Maar ja, goed, dit moment was zeg maar wat onze de das om deed. En dat is ook wat uh, meneer Dijkgraaf zegt. Uh, ja, de, de, op dat moment uh, was het zoiets alsof je helemaal leeg liep. Er was niks meer. ja. En wat betekent dit voor morgen, nu we dit weer nou, net ja. hebben gehoord? Ik denk, dat, ik denk dat we er morgen gewoon uh, weer uh, volop tegenaan gaan... met alle gevoelens, want die revansie blijft er altijd. We gaan er volop tegenaan. Goed. In ieder geval bedankt voor dit moment, Ja, Jansen. Graag gedaan. Robert gaat bent u uh, voetballiefhebber? Eh, uh, nou ja... Ik vind het erg leuk om te kijken. En, uh, maar ik heb er toch wel even één gedachte: niemand noemt dat. Ik had laatst een prachtig college van de natuurkundige over voetbal. En die zei eigenlijk: van ja, de belangrijkste factor die die wedstrijden bepaalt, is het toeval. Dus. Uh, nee. Ja. Uh, <lacht> Dijkgraaf. Ja, hij had dat wiskundig helemaal bewezen. Hij zei van, ja, dat maakt soms een klein beetje uit. Maar het uh, toeval is veel belangrijker. Dus de ene keer win je, de andere keer verlies je. En wij projecteren er zoveel op. Maar dan zou Luxemburg toch ook uh, Europees kampioen uh, kunnen worden. Maar terwijl die volgens mij nog nooit meegedaan hebben. Nee. Dus er zitten natuurlijk wel zit grenzen aan. En welke competitie je speelt. Maar wij uh, maken zoveel. Uh, als je gewoon met dobbelsteen de competitie gaat voorspellen... dan kom je heel erg in, in de richting. Zeg maar. Dit is echt de wetenschapper die ja. de balverstand heeft gespot, volgens mij. Ja, ja, we, willen weten, we willen het niet oh. weten. Dus ik, en ik, in dat magisch denken rondom... we doen alles, ik het allemaal prachtig. En het leukste is natuurlijk toch gewoon... Uh, ja, om met je hele gezin uh, op de bank te zitten... en dat, dat gevoel wel uh, met elkaar te delen. Ja. Je hebt ja. kijkt u ernaar? Ja, ik kijk er wel naar. Hey, de, het mag voor mij wat soberder omheen. Maar want dan hoef je, je niet te, te kijken. Je kan ook gewoon bij het begin van de wedstrijd hem aanzetten. en aan het eind van de ja, wedstrijd. Nou ja, het maar, weer, maar weer toen uitkijken. Je wordt tenminste in Nederland doodgegooid met alle programma's. die ik dan soms een beetje limiet vind. En dat vind ik wel jammer. Want ja. dan haalt het wat naar beneden. Hè? En dan heb ik toch. Ja, stammen we dan toch van de aap af? Denk <laughs> ja. ik dan toch? Nou, maar dat terzijde. Maar als ik de wedstrijd zie, dan ben ik echt wel fanatiek. En dan sta ik ook mee te trappen en op te staan en weg te lopen. En dan zit ik er helemaal in. En dan bent u voor Nederland of ook een beetje voor Frankrijk inmiddels? Ja, nu, nee, dan ben ik toch echt wel voor Nederland, hoor. Maar als wij, en... uitgeschakeld, als wij uitgeschakeld worden... Ja, nee, ja, die Fransen, die hebben het zo hoog in de bol, hè. Maar dat heb je oh. Nederlanders wel, maar dat zie je dan minder. Maar <lacht> die Fransen, die zijn zo hoog Zo ook heb... de dieptepsychologie van Europa Dat ja. is toch zo leuk, zeg maar. Maar ik heb een hard hoofd in, want... Hoe zij speelden die wedstrijd eerst. Het leek alsof ze in de stroop liepen. Ik bedoel, iedereen zegt we gaan het tegenaan. Ik, ik denk dat we worden ingepakt. En Morgen, meteen ja. al. Ja. Ja. En, en hoopt u het ook? Wat er straks Henk van der Kok, die hoopt het eigenlijk een beetje? Het zou goed voor ons zijn om weer met beide benen op de grond te komen, zei hij. Nou, ik hoop het een beetje voor al die reporters eromheen. Denk ik, dat die een beetje zout in, of zand in de mond hebben Het lijkt daarna. me heel interessant om met Jip Wijngaarden in een vol café te kijken. Oh, ja, allemaal schreeuwen en oh, kijken hoe u zich houdt. Nee, dan schreeuw ik meestal op de bar. Dus dan ik doet ben voor, ik wil dat ze winnen, maar ik, ik vrees het echt. In ernstig. een Bavaria-jurkje. Ja, nee. Hoor. Dat dan weer niet. Robert gaat van Jip Wijngaarden. Fijn dat jullie hier waren. Ja. Dank je wel.